De retoriek is ontstaan in de klassieke oudheid uh, bij de Sofisten. De sofisten waren eigenlijk uh, de postmodernisten uh, van de oudheid die hun uh, gaven, hun talenten, hun retorische gaven uh, ten dienste stelden aan de meest, boeien, uh, de meest biedende. Volgens de mythe zou de retoriek een aanvang hebben genomen bij Korax en Titias. En van hen wordt de volgende. Anekdote vertelt. Korax krijgt zijn lessen van Tishias vergoed als deze zijn eerste pleidooi zou winnen en daarmee de lessen vruchtbaar blijken. Tishias nu gaat na de lessen echter niet pleiten, maar wordt zelf leermeester. Korax eist betaling. Voor het gericht dan verklaart Tishias het volgende. Ik zal u bewijzen dat uw eis om te be betalen ongegrond is. Ofwel, ik overtuig, u, ik overtuig u van het feit dat ik u niet schuldig ben en dan hoef ik u niets te betalen. Ofwel, ik overtuig u niet en dan hoef ik u ook niet te betalen, want dan blijkt dat uw lessen niet voldoende waren om het pleidooi te winnen. Dat is dus eigenlijk een paradox. Korax antwoordt daarop met een andere paradox, ofwel ik overtuig, jij overtuigt me niet en dan moet je natuurlijk betalen, ofwel je overtuigt me wel en dan blijkt dat de lessen vruchtbaar zijn en dan moet je volgens de overeenkomst ook betalen. Nou, wat opvalt natuurlijk in, in dit woordenspelletje is dat het eigenlijk van paradoxen aan elkaar hangt en dat het ook gericht is op het overtuigen van de ander. Dat is een zeg maar, polemische definitie van retorica die veel gegeven wordt, namelijk retorica als de kunst van het overtuigen van de ander of de kunst van het overtuigen van de derde, in dit geval de rechter. In de klassieke oudheid werd retorica met name in de politieke en juridische uh, uh, sfeer uitgebouwd. Um, je moet je die cultuur voorstellen als een orale cultuur waarin het schrift niet of nauwelijks bestond en waarin uh, kennis uh, op een orale manier werd overgedragen. Dat had ook een ook een meerwaarde in het gevoel van de mensen toen... namelijk dat het orale woord... in tegenstelling tot het schriftelijke woord... een uitdrukking was van het bezielde woord. Zoals Plato later zei... Uh, eigenlijk is het schriftelijke woord niet meer dan een afbeelding... van het orale woord. En het orale woord is het bezielde woord. Het was zelfs zo dat de grote wijzen... Uh, Heraclitus en later Socrates, ook weigerden om uh, uh, uh, uh, woorden op te schrijven, dus om teksten te schrijven. Alles wat van hun bekend is, is dus eigenlijk ook indirect bekend, doordat later Plato, Aristoteles, Diogenes van Etijust uh, woorden en zinsneden van hun hebben opgeschreven. Uh, Socrates hield dus gewoon speeches, lessen en meende dat dat alleen maar op een orale manier kon. Vandaaruit, in die cultuur, is eigenlijk de retorica uh, ontstaan en ook de leer van de retorica ontstaan. Nou, die sofisten, dus, dat waren rondreizende uh, leraren. ...die zowel ook lessen gaven in de retoriek... ...hoe zet ik een vertoog op... ...hoe breng ik optimaal een vertoog... Uh, ...en uh, later is het zo dat Aristoteles daar allerlei wetten voor geformuleerd heeft... ...misschien is dat wel aardig om dat ook even te noemen... ...de manier waarop je een pleidooi opbouwt... ...gaat volgens Aristoteles in, in vijf fasen... ...het eerste fase is de, de inventio... ...dat is het vinden van... Het argumentatiemateriaal. De tweede fase is de dispositio, het ordenen van dat materiaal. De derde fase is de elocutio, de, ja, de verwoording van het materiaal, zou je kunnen zeggen. Dus het uitschrijven van het materiaal. De vierde fase is, is de actio, dat is de voordracht. En daar moet je je ook van voorstellen dat hij gewoon geoefend werd... Uh, latere Romeinse retorici rhetor hebben die ook geoefend voor de spiegel. En uh, met gebaren erbij en intonaties erbij. En daarna werd hij dan uit het hoofd geleerd. En dat is dan de fase van de memoria, waardoor je bepaalde accenten kunt leggen, uh, op een bepaalde manier kunt. Uh, Kunt, kunt inspelen op het uh, publiek. Nou, waar vond dat plaats? Het vond plaats op in het oude Athene, op de, op de Agora en later uh, in, in het oude Rome uh, in de Senaat en op, op het Forum. Die sofisten, die rondreizende leraren, zou je kunnen zeggen, die gaven lessen in de retoriek en eh, ja, van daaruit kon je je dan bekwamen in de welsprekendheid. En dat werd dan onder andere aangewend eh, ten bate van juridische en politieke zaken. En, een van de grote... Problemen tussen de filosofen en de retorici waren eigenlijk dat de filosofen, en Plato is daar nogal belangrijk in, in geweest, zich afzetten tegen ja, de, het misbruik eigenlijk wat de retorici, of liever gezegd de sofisten, uh, maakten en het pragmatische gebruik. Van de, van de retoriek. Hè? Dus de retoriek aan te wenden voor geldelijk belang. Um, bekend is bij Plato zijn uh, dialoog met Gorgias, een van de grote uh, sofisten, en later ook met Phaedrus, waarin hij eigenlijk zich afzet tegen de. Tegen de retoriek, wat hij omschrijft als een soort empirische vaardigheid, een empirische vaardigheid die schijnwijsheden cultiveert. Plato heeft, blijkt daar in de Feindelijkons, wel een ruimte voor retoriek en dat heeft dan te maken met dat hij toch wel een, een, een waardering heeft voor het bezielde, orale eh, woord. Ja, voor Plato was het dus zo dat de retorica in zoverre een functie had dat het ten dienste kon staan aan het, wat hij dan noemt, voortreffelijk maken van de ziel door te zeggen wat heilzaam is. Of dat nu prettig klinkt of onprettig klinkt. Met andere woorden, het ja, cultiveren van de ziel meer dan het uh, cultiveren van de retorica uh, ten bate van het geldelijk gewin. De, de grootste reden uit de oudheid was de man De Morstenus. Uh, daarvan is bekend dat hij. Uh, niet alleen voor de spiegel oefende, maar omdat hij een stotteraar was... Uh, met een kiezelsteen in zijn mond liep. En door te kauwen op die kiezelsteen en te zuigen op, de, op die kiezelsteen, zou hij uh, zijn spraak en zijn overtuigingskracht... Uh, uh, tot, uh, tot ongekende hoogte kunnen opvoeren. En wat belangrijk is, is dat hij en ook andere grote retorici... de nadruk van hun retorisch kunnen hebben gelegd... op het moment van de actio. Op het moment van uh, ja, de, de dramatische overdracht. En ook aan die hypocrisis, die toneelspeelkunst... Uh, heel veel aandacht hebben, hebben besteed. Ja, je moet je zo'n pleidooi in politiek of... Uh, een juridisch of politiek geschil voorstellen uh, op de Agora of in een groot uh, theater, waardoor honderden mensen gevolgd werd. Hè, bekend is bijvoorbeeld uh, de laatste uh, speech van, van Socrates, dat hij de giefbeker moest drinken omdat hij verraad zou hebben gepleegd aan uh, ...de Atheense samenleving. En uh, ja, dan, daarop werd hij aangeklaagd... ...en toen heeft hij een laatste apologie gehouden... ...apologie van Socrates heet dat. Ja, je moet je dus zo'n uh, proces voorstellen als een openbaar schouwspel... ...waar honderden mensen uh, bij zaten en dan wel op de zijde kozen... Van de ene retor dan wel van de andere retor. En dat waren processen die ook te maken hadden met hele wezenlijke publieke vragen. En die gingen voor een deel ook over leven en dood. Of verbanning of niet verbanning uit de toenmalige Atheense polis. Um, maar het waren ook dingen die bijvoorbeeld gingen over, over oorlog tegenover een naburige staat... ...of geen oorlog tegenover een naburige staat. Bij de apologie van Socrates was het zo dat hij eigenlijk beschuldigd werd... ...met het, um, het bezoedelen van de geest van de jeugd... ...doordat hij uh, de jeugd op een verkeerde manier zou opvoeden met zijn praatjes... En uh, daar heeft hij zich in die apologie tegen verdedigd. Uh, dat heeft niet mogen baten, want hij heeft op 70-jarige leeftijd de gifbeker moeten drinken. Um, die, dat hele Griekse systeem van de retorica en die, die rhetorische traditie is eigenlijk door de Romeinen overgenomen. Ehm... Um, de grote Romeinse senator uh, Cicero, bekend door het feit dat hij uh, achter, achter elke spits in de senaat die hij hield uh, de uitspraak deed overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden je weet Carthago was uh, uh, de naburige staat aan de overkant aan de Noord-Afrikaanse kust die uh, Rome naar de vaandel stak die Cicero heeft een omvangrijk boek in drie delen geschreven, de De Deoratoren over de Redenaar waarin die uitgebreid een Cultuurideaal van een, een rhetorisch cultuurideaal heeft gepresenteerd. De ware welsprekendheid bevat voor Cicero niet enkel overtuigingskracht, maar ook schoonheid, eruditie en wijsheid. Um, hij geeft dat al middels een dialoog en zijn voorspreker is dan uh, de bekende senator die later uh, Rome geleid heeft, Crassus. Ja, die Deore dat speelt eigenlijk op een, op een uh, landgoed buiten Rome waarin een uh, zwaar getafeld wordt en uh, hoge Romeinse heren hun uh, ...debat opzetten over de ideale redenaar. De gastheer, Crassus, die er een uh, uh, hoog beeld van retoriek op nahoudt... ...waarin uh, filosofie en retoriek uit een gemeenschappelijke vormende bron komen... ...zegt in die de orator onder andere het volgende. De ware welsprekendheid is echter zo omvattend... ...dat zij ten eerste kennis van de oorsprong... Het wezen en de wisselende vormen van alle deugden en verplichtingen, als ook van alle natuurlijke grondslagen voor de gedragingen, stemmingen en levensopvattingen van de mensen omvat. En tevens zeden, wetten en rechten kan formuleren. De staat kan besturen en voorts elk willekeurig onderwerp in fraaie en rijke bewoordingen kan behandelen. En op dit terrein beweeg ik me dan weliswaar zo goed en zo kwaad als ik kan. Voor zover mijn aanleg, mijn bescheiden kennis en mijn praktijkervaring dat mogelijk maken. Maar toch doe ik op het punt van disputeren niet veel onder voor de heren die in één enkel filosofisch systeem, om zo te zeggen, levenslang hun bivak hebben opgeslagen. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat Crassus ...een soort uh, um, genereus vormingsideaal cultiveert... ...waarin die, uh, uh, ja, wat in de tegenwoordige tijd geen specialist is... ...maar een generalist probeert te zijn. En uh, uh, uh, ja, meent dat hij kan meepraten over alle filosofische stromingen... ...en alle wijsgerige scholen wenst te overstijgen... Je had in die klassieke oudheid... bij de Griekse denker uit de vierde eeuw... Isocrates... die heeft dat rhetorica ideaal omvat in een, in een hoger opvoedingsideaal... namelijk het paideia-ideaal. En uh, paideia... dat omvat dan eigenlijk drie elementen. Een welsprekend... Weldenkend en wellevend mens te zijn. Dat was eigenlijk het opvoedingsideaal van Isocrates, en dat was eigenlijk ook de grond van, eh, laten we zeggen, het vormingsideaal van de hele klassieke cultuur. ZE ZE ZE de retoriek natuurlijk een wat andere vorm. Overheersend in de middeleeuwse levensbeschouwing is eigenlijk het christendom. Een van de eerste christelijke in die tijd katholieke denkers was eigenlijk Augustinus. Uh, die is wel opgevoed in de Romeinse traditie. Hij is van de vierde eeuw. Um, maar neemt meer en meer afstand van de retorica. En Um, ja, in Rhetorica ziet hij naar Plato eigenlijk als het cultiveren van een schijnwijsheid. En daartegenover stelt hij een meditatieve, innerlijke wijsheid, een verbondenheid met God. Um, je had wel een, een, uh, een laten we zeggen, uh, aandacht voor het woord het is bekend dat het evangelie van Johannes begint met uh, in het begin was het woord dat zou je kunnen invullen als het woord van God dat de aarde schept ofwel um, dat is het sacrale woord en dat moet je misschien ook zien als het orale woord, de ademtocht van God die de dingen materialiseert um, je had wel een eloquentia sacra, een heilige welsprekendheid, het, het gewijde woord. Maar eigenlijk komt dat pas bij de protestanten, dus in de reformatie in de 15e eeuw, uh, 16e eeuw, bij Luther uh, tot zijn volledige recht, en met name in het fenomeen preek. Bij Luther is het zo dat het woord heiligt het gesproken woord gepredikt vanaf de kansel, heiligt. En dat is ook van groot belang. Uh, het is ook niet voor niets geweest dat uh, Luther ervoor gepleit heeft dat, dat uh, de preek in de eigen taal, in zijn geval in het Hoogduits, moest plaatsvinden. Daarvoor was de preek altijd in het Latijn, of de mis En uh, ja, dat konden de... Het overgrote deel van de bevolking niet begrijpen, niet verstaan. Met andere woorden, de rhetorische dimensie was eigenlijk voor een groot deel afgeknepen. Het had de vorm van een meditatieve functie gehad. Bij het protestantisme bloeit dus eigenlijk de retorica weer op. En dat is een typisch Hollands-Calvinistisch aspect. Je zou kunnen zeggen dat de retorica in Nederland grotendeels uh, ontwikkeld is uh, middels het fenomeen preek. En dat met het aflopen van uh, de religie, het aflopen ook van de betekenis van de preek in het dagelijks leven van de mensen de Nederlandse retoriek uh, langzamerhand uh, is afgestoven. Althans de aandacht voor retoriek als zelfstandig vak. Verder, je moet je voorstellen dat in het onderwijs uh, ...retorica... ...in de middeleeuwen... Uh, ...een van de zeven... ...vakken was... Uh, ...de arte liberale... Uh, ...zeven vakken had je... Uh, ...onder andere grammatica... ...het uh, tweede was dan... Uh, ...ja... ...retorica... ...en uh, ja, dat werd als, als zelfstandig vak... ...beoefend en dat werd... Dat bleef het eigenlijk tot diep in de 19e eeuw. Uh, sindsdien is het van de scholen verdwenen. Ja. In de 16e eeuw in Nederland ontstonden, onder andere in Amsterdam, uh, allerlei ritorica-kamers, uh, Redenrijkerskamers noemden je die. Ik heb mij vroeger altijd de bekendste is. Uh, uh, de egantier die hier in de Jordaan uh, zit, he, zat uh, met zijn blazoen in liefde bloeiende. Maar je zou kunnen zeggen dat de muidenkring onder uh, hoofd, PC hoofd, eigenlijk ook een vorm was om een rederijkerskamer te cultiveren. Wat daar gebeurde was eigenlijk uh, het houden van discussies, het voordragen van uh, gedichten, zelfgeschreven dan wel. Uh, van anderen en het in beperkte kring uh, uh, geven van voordrachten. Dat is in de 18e en 19e eeuw in Nederland, maar ook in de rest van Europa, uh, Frankrijk was in dat opzicht toonaangevend, uh, met de verlichting overgegaan in het Fenomeen literaire salon en genootschap. Ik heb mij door professor van den Berg laten vertellen dat er in de 19e eeuw, 1850 ongeveer, in, in, in Nederland alleen al honderden en honderden literaire salons zijn geweest. Waar men zeg maar in eerste instantie zijn eigen gedichten aan zijn medeleden voorlas, maar later ook openbare. Uh, bijeenkomsten hield en uh, tenslotte zijn daar ook de zogenaamde amateurgezelschappen uit voortgekomen, wat dan later aan het eind van de 19e eeuw overgegaan is in het professioneel theater. Um, ja, die, die literaire bijeenkomsten, die literaire salons, dat waren eigenlijk bijeenkomsten voor. Uh, ja, later uh, schrijvers en kunstenaars, maar op het begin ook gewone burgers... om elkaar te ontmoeten en een ja, cultureel leven te cultiveren. Daar zat een vormingsideaal, een cultureel beeldingsideaal achter. En dat verwijst eigenlijk naar de overkleren, de verlichting... die in het eind van de 18e eeuw is ontstaan. Misschien moet je daar noemen... Uh, von Humboldt, de Duitser die uh, de Duitse universiteit heeft naar dat beeldingsideaal heeft uh, gevormd. De von Humboldt universiteit is daar onder andere naar, in Berlijn is daar onder andere naar genoemd. En dat is eigenlijk het concept geworden voor de universiteit die tot voor kort eigenlijk bestond. En die een en universeel, universiteit, universeel, kennisideaal droeg. Uh, een ander aspect, behalve dus de universiteit en de literaire salons, had je de genootschappen. En in een van die genootschappen, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, was wat nu het Jaffie Theater heet. Het heette Felix Meritis. Ik dacht dat het opgezet was in 17... Ze hebben vorig jaar geloof ik het 200 jaar bestaan daarvan gevierd. En het was een genootschap voor wetenschap, cultuur, natuurwetenschap, fysica. En daar, ja, daar werden resultaten van onderzoek eigenlijk uitgewisseld. Er werden ook proeven genomen, experimenten gedaan en eh, voordrachten gehouden. Heren die elkaar daar ontmoeten. En het was eigenlijk een soort literaire wetenschappelijke club um, ja, de rudimenten daarvan of uh, de navolgers daarvan zijn hier en daar nog wel te vinden vandaag de dag in clubs, Arti wordt wel eens gezegd dat dat zo'n club is, de Bali zou je kunnen zien als uh, zo'n club, maar uh, uh, misschien uh, de disputen van studentenverenigingen maar de functie die dat, die dat vroeger had, de sociale functie, denk ik dat die grotendeels is verdwenen eigenlijk in de moderne, in de moderne cultuur. Je vragen, wat is eigenlijk retorica? Uh, je kunt verschillende definities hanteren. Uh, enerzijds kun je het naar Van Dalen definiëren als uh, overdreven taal- en bombastisch taalgebruik. Dat zou ik een platonische, misschien ook een negatieve definitie vinden, waarin retorica eigenlijk wordt afgewezen als. Uh, schijn en uh, schuim op de taal. Hè. Een rhetorica als de kunst van het overtuigen op basis van argumenten. Dat is een polemische definitie, een definitie ook zoals die in de argumentatieleer wordt gebruikt. Daar gaat het dus over het inhoudelijke argument en niet over de presentatie daarvan. Rhetorica als de leer van de welsprekendheid. Uh, ...dan ligt er ontzettend veel nadruk op bloemrijk taalgebruik. En dat zou je een esthetische definitie kunnen noemen. Rhetorica als de beginselen van het goede vertoog. Dat is, laten we zeggen, een technische definitie. Hoe zet je een vertoog op... Je bijvoorbeeld op die vijf punten van Aristo Aristoteles. En retorica als een complex aan communicatievormen. Vormen die zowel manipulatief, informatief als een creatief element bevatten. Dat is een, laten we zeggen, een ruimere definitie, die je kritisch maatschappelijk zou kunnen noemen. En waarin ook een begrip van een postmoderne retorica uh, zou, kunnen, zou kunnen vallen. Ja. Een, een aandacht voor retorica als uh, de kunst van het overtuigen op basis van argumenten, of uh, de beginselen van het goede vertoog, zou je kunnen zeggen, is een technocratische uh, definitie van retorica, die op dit moment bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bij studentenverenigingen nogal op geld doet. Uh, daar worden. Academische debatten georganiseerd, Academic Debate heet dat, waarin, dat zijn eigenlijk uh, debattoernooien, waarin over een beleidstelling, bijvoorbeeld. Um, de maximumsnelheid van 100 kilometer moet omhoog naar 120 kilometer. Daar ben ik voor of daar ben ik tegen. Uh, de, daar wordt dan een debat over georganiseerd en degene die zeg maar zeggen, de meeste stellingen voor weet te bedenken dan wel tegen weet te bedenken en dat in een zo snel mogelijk tempo kan presenteren, die wint het debat uh, Ja, dat sluit aan bij de atmosfeer van you to be a winner cultuur en dat staat heel ver weg natuurlijk van een een, laten we zeggen, een emancipatoire vormingsideaal van retorica... waarin eh, welsprekendheid, bloemrijk taalgebruik... maar ook met name eruditie, historisch besef... een rol spelen. Wat oorspronkelijk in de Europese universiteiten... met name ook de Duitse en de Franse is gecultiveerd. Ja, het vreemde fenomeen doet zich eigenlijk voor dat retorica... In de oudheid, in de middeleeuw, in de moderne tijd, in het onderwijs, maar überhaupt in het publieke leven, een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En dat dat sinds het eind van de 19e eeuw eigenlijk is weggeëpt. Bijvoorbeeld in het onderwijs is het als zelfstandig vaak gewoon verdwenen. Uh, de, ja, de laatste resten vinden wij in een spreekbeurt op de middelbare school. Maar uh, uh, daarmee is het ook eigenlijk bekeken. Um, je kunt je afvragen waarom is retorica uit het academisch onderwijs eigenlijk grotendeels verdwenen. Ik denk dat een van de redenen is... Dat heeft te maken met die ontwikkeling van, van die wetenschap zelf. Die overheerst is door een positivistisch beeld... ...en daarmee ook een specialistisch beeld... ...van die wetenschap... Eh, ...normen als... Eh, ...exactheid... ...controleerbaarheid... ...precisie... ...spelen bij kennisoverdracht... ...een grotere rol... ...in de moderne wetenschap dan... Eh, ...laten we zeggen... ...eruditie, esthetiek... ...ethiek... Eh, ...algemeen inzicht... ...en versteen... Eh, dat brengt een orale cultuur die noodzakelijkerwijs vager is dan een schriftelijke cultuur... omdat die niet te controleren is, in crisis. Het blijkt ook dat nieuwe wetenschappers eigenlijk enkel alleen gewaardeerd worden... en ook aangenomen worden op hun, uh, laten we zeggen schriftelijk wetenschappelijk kunnen, niet op hun doserende gaven en eigenlijk ook niet op hun, uh, laten we zeggen, wetenschappelijke mogelijkheden om zich mondeling uh, te uiten. Met andere woorden, er is voor het spreken, zowel het wetenschappelijk spreken, maar ook het maatschappelijk politiek spreken, is er met name in Nederland eigenlijk heel weinig aandacht. In Engeland, zoals wij weten, en in Amerika, is daar op een bepaalde manier wel aandacht voor. Iedereen kent waarschijnlijk het voorbeeld van de uh, Houses of Commons en in Amerika de Senaat... Uh, het blijkt ook op uh, wetenschappelijke symposia dat Amerikanen en Britten gewoon beter van de tongring gesneden zijn dan Nederlanders. Dan nou heeft dat ook wel te maken dat het Engels, wat de voertaal is, um, uh, hun moedertaal is. En dat je het natuurlijk makkelijker in je moedertaal uitspreekt dan in een vreemde taal. Maar het heeft ook wel iets te maken met ja, die, die protestantse puriteinse ethiek. En ...orale cultuur die daar... ...gecultiveerd is. Um, in, in Nederland... ...zit daar mijns inziens... ...niet alleen mijns inziens... ...toch een, een soort vacuum in. Een, een verval in. En dat heeft ook te maken met... ...het verval van de openbare ruimte... ...zou je kunnen zeggen. Uh, die literaire salons... Uh, ...die ontmoetingsplaatsen... ...het belang daarvan... ...is volledig weggeëpt. Ja, waardoor komt dat denk dat het schrift belangrijker is dan het woord. Dat is één. Twee, dat men heel gespecialiseerd is. De kennis is natuurlijk door zijn technocratisering heel gespecialiseerd. Met andere woorden, je hebt groepen van wetenschappers, maar ook journalisten die over heel beperkte onderwerpen uh, een onderling debat hebben. Um, een overal uh, generalistisch debat bestaat nauwelijks meer en waar het gevoerd wordt, wordt het dan met name uh, schrift, schriftelijk uh, gevoerd. Iedereen zit dus eigenlijk in een soort eilandenrijk. Daarbij is ja, de, met name de afgelopen tien jaar iets als confrontaties in de westerse cultuur zijn verdwenen. De kritische theorie is ingestort. En die kritische theorie die had toch als functie voor de cultuur... om kritiek te uiten en daarmee de confrontatie met het heersende aan te gaan. Nou, die is langzamerhand weggeëpt. Er is een soort pragmatische cultuur... op zijn best een postmoderne cultuur voor... Uh, in, um, in de plaats gekomen. En dat is toch iedereen mm. bezig met het cultiveren van zijn eigen eiland, al dan niet creatief, technocratisch, dan wel visionair. Maar die dissensus, die confrontatie in die cultuur, en die is belangrijk voor de levenskracht van die cultuur, die is uh, grotendeels verdwenen. Uh, er zijn nog een aantal mensen die wel statements doen... Maar die statements in tijdschriften, ook op de tv of op radio's, die worden eigenlijk nauwelijks beantwoord. Men wil niet meer in confrontatie, lijkt het. Uh, daarbij heeft men heel, uh, nauwelijks andere ideeën dan zijn tegenstanders. Het gaat grotendeels over technocratische oplossingen voor problemen. Het grote ideologische debat is ingestort... Er bestaan nauwelijks andere visies op dezelfde zaken. Ik denk dat ze wel bestaan, maar dat je eigenlijk daar dieper over na zou moeten denken dan, uh, dan, uh, ja, die, dan, dan vroeger. Uh, vroeger waren die, die confrontaties ook heel, heel simplistisch natuurlijk, tussen kapitaal en arbeid, tussen rijk en arm tussen onderdrukkers en onderdrukten, uh, ja, dat, dat soort elementen is in, in een complexe, ingewikkelde, technocratische, gespecialiseerde samenleving als de onze toch allemaal, heeft allemaal een wat, wat andere vorm gekregen. Een andere aspect is wat heel belangrijk is geworden in de moderne tijd, is de media. Ja? Je zou de geschiedenis kunnen opdelen in drie fasen. Die van de orale cultuur, de pre-Socrates, Socrates. Dat heeft later dan ook nog wel uh, uitlopers in de, in de middeleeuwen en in de moderne tijd. Die van de schriftelijke cultuur. Uh, te beginnen bij, laten we zeggen, Plato, maar um, ja, wat een ontzettend belangrijk punt daarin is natuurlijk geweest, is de boekdrukkunst in uh, uitgevonden in 1450, waar dan de eerste eeuw met name ging over het verspreiden van de Heilige Schrift, de Bijbel. Uh, wat van fundamenteel belang is, is daarin. Uh, ...de vermenigvuldiging van geschriften, werken, boeken en later kranten in de 18e en 19e eeuw. En in de 20e eeuw zien we de opkomst van allerlei andere media die alles overheersend worden. Eerst radio en tegenwoordig tv. Communicatie is in de moderne tijd heilig... Uh, er lijkt ook een uh, communicatiesyndroom te zijn ontstaan met het adagium communiceren of sterf en uh, media vormt daarin een fundamenteel draaipunt ja, ik denk zelf dat over media nog maar de eerste dingen zijn gezegd dat nog maar heel weinig mensen zich realiseren wat eigenlijk de invloed van media is op de transformatie in werkelijkheid, op onze beleving van die werkelijkheid. Je zou de stelling kunnen wagen dat de media niet een doorgeefluik is, maar een creatie van werkelijkheid. Er bestaat nauwelijks meer openbare publieke werkelijkheid zonder media bij die media, uh, ontstaat dat beeld wij kennen alleen maar wat er gebeurt in de wereld, in Oost-Europa in Japan of in New York omdat we die tv en die krant hebben en uh, ja, die media stellen ook hun eigen grenzen zoals de Amerikaanse cultuursocioloog McLuhan zegt, de, de medium is de message het medium bepaalt de boodschap en het, uh, uh, ja, die boodschap wordt, als je een cultuurpessimist bent, uh, ook steeds informiger, steeds oppervlakkiger, steeds dynamischer. Daar kun je over dat laatste valt natuurlijk wel een discussie te hebben. Het is waarschijnlijk bekend dat in Amerika bestaan nogal wat uh, cultuurpessimisten. Uh, ik heb zelf wel eens een interview gehad met... Uh, Nieuw Postman met zijn boek Amusing Ourselves to Death. Dat is een, uh, een boek over de invloed van uh, tv op de Amerikaanse bevolking. En hij wijst dan op de analfabetisering van die bevolking. Um, wat aardig is in dat boek is bijvoorbeeld dat hij terugwijst uh, naar... Uh, ...de 19e eeuwse staatslieden D Douglas en Lincoln... ...die volgens zijn zeggen uh, redenvoering hielden voor, uh, voor grote zalen... ...die zeven uur of langer duurden. Nou, daarvoor in de plaats is op dit moment gekomen de president... ...die met veel papa een praatje houdt van twee minuten... ...en dan moet er weer een reclameslogan overheen. Hij is over het, die instorting van, laten we zeggen, die, die orale en schriftelijke tra traditie, heel erg negatief. Omdat hij dat ziet als een proces van analfabetisering. Je kunt daarmee inziens iets positiever over zijn op het moment dat je zegt dat, dat uh, beeldtaal ook nieuwe alfabetten creëert... He, uh, mensen zijn heel erg gevormd in het decoderen van, van beeldmateriaal en het is niet voor niks dat de beeldende kunst in deze eeuw uh, een ontzettend ge geavanceerd uh, beeldmateriaal uh, en ook surrealistisch beeldmateriaal creëert. Waarin, uh, ...betekenissen worden gecreëerd... ...die in vroege eeuwen... ...absoluut niet, te, te, niet te de gronden waren... ...en te creëren waren. Ja, aan de ene kant zou je dus kunnen zeggen... ...dat die oorspronkelijke... retorica traditie eigenlijk... Is, is, ...is verdwenen... ...is ingestort. Aan de andere kant... ...is het wel zo... ...dat er allerlei... ...ja, als je negatief zegt... oneigenlijke ...wegen zijn ingeslaan... Geslagen dat die, dat, dat, dat die retorische behoefte, die retorische lijn, allerlei vormen heeft gecreëerd. Een van die vormen bijvoorbeeld is het moderne fenomeen communicatiewetenschappen, wat je ik zelf zou omschrijven als een soort geïnstrumentaliseerde bastadzoon van de retorica-traditie. Um, het meest in het oog lopend is wat deskundigen op dit moment noemen visuele communicatie. En dat is een uh, studieterrein, onderzoeksterrein... ...waaruit uh, reclameboys worden uh, gevormd. Ja, de reclameslogan... ...is de meest pregnante uitdrukking van... ...de retoriek van de beeldtaal. Zou je kunnen zeggen. In die reclameslogan is dat dan natuurlijk verbonden met een commercieel belang. Over dat, dat verval van die retorica. Dat heeft dus ook te maken met, met de transformatie van het gesproken woord naar het geschreven woord en de loskoppeling van die twee. Als je naar de literatuur kijkt, de klassieke literatuur, de Griekse tragedies, Shakespeare, uh, Goethe, dan waar staat. Grote literatuur was theaterliteratuur, met andere woorden, de, de literatuur was eigenlijk bedoeld om oraal op te dragen. Um, met de opkomst van de roman in de 19e eeuw, het zijn die dikke romans van, uh, van Zola, uh, Dostoevsky, Tchehov, um, die romans zijn eigenlijk niet meer bedoeld om op te dragen, maar om te lezen. En daarmee verandert dus ook, ook de taal. Er zit een verschil tussen gesproken taal... of geschreven taal die bedoeld is om op te dragen... tussen een voordracht, een toneel, literatuur... en geschreven taal, taal die bedoeld is om te lezen. Op dit moment is het zo dat de literatuur... ...voor een groot deel eigenlijk is losgeraakt van die orale traditie. Je vindt daar nog wat uh, resten uh, in de poëzie. Die, die recente beweging onder jonge dichters, de maximale, ...die uh, wel tot doel hadden om hun, hun poëzie uh, oraal voor te dragen. Um, Sowieso staat het poëtische woord, uh, het gedicht dichter bij de orale cultuur dan de roman of het korte verhaal. Maar in principe is de kern van de literatuur eigenlijk losgeraakt van de orale cultuur en is langzamerhand zijn rhetorische dimensie is daarin ook verdwenen. Ja, de vraag is dan natuurlijk, hoe, hoe wordt er tegenwoordig in intellectuele kringen over retoriek gedacht? Ik denk dat je eerst bewust zou moeten zijn van, uh, van een belangrijke beweging die met name de afgelopen tien jaar zich heeft voltrokken. En dat is de beweging van, wat wel heet... ...het Duitse, kritische, neomarxistische verlichtingsdenken... ...naar het Franse, structuralistische, dan wel postmoderne denken... Uh, ...die heeft zich in Nederland in het begin van de jaren tachtig voltrokken. Dat is mijn inziens ook een beweging... ...die de vraag naar het wat, wat wordt er gezegd... ...heeft getransformeerd naar hoe wordt het gezegd. De nieuwe Franse denkers, Foucault voorop, zijn bezig met een analyse van de taal onder de vraag hoe wordt er gesproken. Het eh, werkje van Foucault, L'Ordre du discours, de orde van het vertoog... ...is een analyse van machtsfactoren, disciplineringsfactoren die eh, het vertoog bepalen... ...waarin hij reflecteert over zichzelf. Um, belangrijk in dat proces is natuurlijk Derrida geweest. Je ziet op dit moment wel dat er uh, sprake is van, van een uh, ja, aandacht voor rhetorische metaforiek... ...zoals Nietzsche die had... Uh, Nietzsche cultiveerde met name een metaforisch, rhetorisch taalgebruik. En dat had ook een referentie naar een, een grotere levenskracht van het idee. Uh, dat wordt op dit moment door de bekende of minder bekende postmodernist Baudrillard uh, gecultiveerd. Een aantal mensen in Nederland irriteert dat grondig. Omdat dat, dat orgastische, wellicht wat gezwollen taalgebruik, maar dat is dan toch een uitdrukking hoe die uh, retoriek uh, in het moderne, met name Franse denken, uh, weer terugkomt in dit geval in de schrijftaal. In mijn ogen is het zo dat de transformatie van wat we zeggen moderne wetenschap, moderne tijd naar postmoderne tijd, wat feitelijk betekent dat klassieke waarden als uh, waarheid, schoonheid uh, tussen aanhalingstekens komen. Hè? Um, dat geeft feitelijk ruimte voor. dat geeft een ruimte om het, om het oneens te zijn. Dat geeft dus ook een ruimte voor retoriek. Het vreemde in deze tijd is. en dat heeft te maken met het feit dat er gezocht wordt met. ...naar hele instrumentele oplossingen voor, pro voor problemen... ...dat problemen gedefinieerd worden om ze op te lossen... ...is dat er sprake is van een hele grote mate van consensus. Mijn zinzins zou een herleving van de retoriek moeten voortkomen... ...uit een poging om tot een dissensus te komen... ...om het dus oneens te zijn, om in confrontatie te gaan... ...en om andere wegen te vinden die contrair liggen op de heersende meningen. Daaruit komt dan een, een welsprekendheidsideaal voort. Volgens mij zou je dat daarin de oude draad van, de, van het verlichtingsdenken... Uh, ...het beeldingsideaal van, van, van, van, van, van Humboldt terug... ...op de klassieke sytsegro. Uh, dat zou je moeten oppakken... ...en een welsprekendheidsideaal kunnen cultiveren... ...waarin visie, eruditie... ...maar ook dramatische kracht... ...met name iets als betrokkenheid... ...en esthetiek... ...inherente dimensies zijn... ...en uh, dimensies zijn die misschien... ...ook belangrijker zijn... ...of iets... ...iets waar is of niet waar is... ...en zelfs misschien belangrijker zijn dan of iets werkt of niet werkt. Het pragmatische karakter is, zoals iedereen wel zou begrijpen... Het, ...de motor achter wetenschap en techniek op dit moment. En de grote vraag is, werkt het of werkt het niet? Ja, nou, die mogelijkheid tot dissensus... Die zou de huidige, huidige situatie wat ik, die ik omschrijf als het intellectuele eilandenrijk. Iedereen is zo bezig met zijn eigen probleempje en uh, vult dat al dan niet pragmatisch in. Die situatie zou doorbroken kunnen worden en uh, er zou een confrontatie kunnen ontstaan uh, ja, die dan de bron is voor... Een levenskrachtige cultuur. Nou, tot slot een fragment uit uh, de bekende dialoog van Plato, de Fedrus. Dat is een dialoog tussen Fedrus en Socrates. Socrates was de leermeester van Plato en Fedrus was een leerling. En dat gaat over de redenkunst. Socrates zegt daarin. Is redekunst in het algemeen gesproken niet een soort zielenleiding door middel van woorden? Niet alleen in gerechtelijke en andere bijeenkomsten, maar ook in particuliere bijeenkomsten. En is zij niet dezelfde zowel in geringe als in belangrijke aan, aangelegenheden? En is het beoefenen ervan, het juiste beoefenen tenminste, niet even eervol in onbeduidende als in gewichtige dingen?